Annette Schuts met het NOS Journaal. De Britse politie onderzoekt de aanslag op vier ambulances van een Londense liefdadigheidsorganisatie. Er wordt gezocht naar drie verdachten die de ambulances in de brand hebben gestoken. De Britse premier Starmer spreekt van een afschuwelijke antisemitische aanval. Ook de antiterreurdiensten zijn op de zaak gezet. Sinds vandaag is de abortuspeel online te bestellen voor vrouwen die minder dan negen weken zwanger zijn. Een groep artsen en een stichting zitten achter de website thuisabortus.nl. Zij willen de abortuszorg op deze manier toegankelijker maken. Tot nu toe was de abortuspeel alleen verkrijgbaar via de huisarts of een kliniek. Na de aanvraag beoordeelt een groep van zes artsen of het wel of niet verstandig is om een abortuspeel voor te schrijven. Bij twijfel nemen de artsen contact op met de vrouw. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er helemaal geen gesprekken met de VS zijn geweest of gepland zijn. Daarmee gaat het ministerie in tegen het bericht van president Trump... die meldde dat er dit weekend zeer goede en productieve gesprekken zijn gevoerd met Iran. Op basis daarvan zou zijn besloten om vijf dagen geen Iraanse energiecentrales aan te vallen. Het Iraanse ministerie noemt het een draai van Trump, puur bedoeld om energieprijzen omlaag te krijgen... en meer tijd te hebben voor zijn militaire plannen. Zinedine Zidane wordt na het wereldkampioenschap van komende zomer bondscoach van Frankrijk, melden Franse media. Zidane werd als speler wereldkampioen met Frankrijk in 1998. Later was hij trainer van Real Madrid en na de zomer wordt hij dat dus van Frankrijk. Hij volgt Didier Deschamps op, die sinds 2012 de coach is van het Franse voetbalhelftal. Het land won met hem aan het roer in 2018 het WK. Het weer, vrij zonnig en droog ook. De temperatuur loopt uiteen van een graad op 9 op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 just Het is even na drie uur. Welkom terug bij ZFM Race Radio. Tot aan vijf uur in de speciale special van Zandvoort op zaterdag, Benno. Ja. En heb je al een auto, auto uitgekozen van, uh, van Bleke Molen? Nee, ik ga zo weer Want die staan kijken. op Katawiki, hè? Katawiki, dus, uh, ja, ja, ja. Dat en ik is, uh, heb een hele mooie VW-bus uh, daar uh, zien staan. Ja, die was ook het goedkoopste, geloof bot momenteel 10.000 euro. Oh, voor een VW-busje? Ja. Oh, Oké. Okay. Ben nou ja. even bijblijven. Ik, uh, die, nou, ik ging, uh, als ik voor de auto zou gaan van Blekem... dan was het, zou het die Rolls Royce zijn. Maar ja, ik denk wel eens... Uh, en dan kijk ik ook even naar Jelle en Rendel van... van als je, ik weet wat een Ferrari bijvoorbeeld aan onderhoudskosten als je ja? al in garage binnenrijdt, ben je al duizend euro kwijt. Nou meer laat, hoor, <laughs> laat, uit laat, ervaring. Laat, oh ja. ja, maar laat staan, als je een Rolls Royce onder je gat hebt zitten, dat, dat moet toch ontzettend veel geld kosten. Nou dat valt er wel mee, want er zijn nog volgens mij wel wat specialisten in Nederland die nog best wel redelijk zijn. Zeker en wel. Ja. ja, volgens mij ook niet eens heel ver hier vandaan. Volgens mij bij Lissus zit een hele groot, een grote, grote specialist ja. en dat schijnt allemaal nog wel mee te voor een Rolls-Royce? Voor een Rolls-Royce, ja. Dus Ferrari is, nog wel... is duurder dan een Rolls-Royce? Nou geval. ja, kijk, uh, het is heel simpel. Ferrari, als er een F'je ergens voor staat bij Ferrari, dan is alles duur. Hmm. Maar, uh, dat weet ik uit ervaring, dus het is heel simpel. Maar Rolls-Royce valt wel mee. Valt, want het, is een hoop, heel simpel, het is een hele hoop simpele Engelse techniek. Okay. Het, weet je, Rolls Royce zei wel dat ze helemaal uh, bezig waren... van ja. de beste auto's toestand. Maar het bleef wel Engelse meuken wat erin ging. Dus uh, okay. dat moet is dat we Het moet alleen nog het juiste gereedschap hebben... want ze draaien net de verkeerde kant op. Ja, alles oh, draaien ja. de verkeerde kant op. Oh, dat ja. nog. Ja. Oh, dat weet hij dan weer wel. Ja, ja. Ja. Heel, uh, laat twintig jaar uh, zijn broers sleutelen. Uh, maar weet dat dan wel. Ja. Ja, maar Jelle, uh, je, uh, je bent er nog gezellig bij... Um, Ondertussen zitten wij gezellig te babbelen, maar wordt er wel gereest, weliswaar niet uh, hier in Zandvoort, maar in Duitsland waar onze vriend van Stappen uh, eindelijk weer echt kan ja. racen. Klok. En uh, hoe, hoe is de stap van zaken? Nou, ik zit tijdens het uh, radiointerview zit ik met een schuin ook de race te volgen. Dat is de wel bestrijd, knap hoor voor de keer. de ja. vier uur race van, uh, van de Northslijven. Ja. Dus dat is een uh, de groene hel noemen ze het ook wel. Nou, dat oh, is ook ja. niet voor niks. Waarom? het uh, uh, uh, is, is gewoon echt een helscircuit. Meer, uh, meer dan 22 kilometer, rondetijden van meer dan 8 minuten. Zo. Een mix van allerlei verschillende autotypes uh, die allemaal voor hun eigen podium uh, strijden. Uh, maar Verstappen die had een weekendje vrij. Dus die heeft een, een aantal weken geleden aangegeven dat hij graag... Op de Noordslijven wilde racen in uh, de tweede ronde van dit kampioenschap. En dat is dus vandaag. En die race die is nu in volle gang. Ze hebben nog een klein uurtje te gaan. Oké. Okay. En dat was een drie uur durende race, geloof ik. Hè? Het, het is een vier, vier uur durende vier, race. Vier, dus vier. hij is om vier. twaalf uur gestart. Wordt om vier uur uh, ja. afgevlacht. En hij is net ingestapt uh, voor de laatste rijbeurt. De laatste stint. Mm. Dus uh, ja, het zal er nog even ontspannen. Maar uh, zal ik verklappen hoe de tussenstand is? Ja, tuurlijk. Ja, graag. Ja, graag. Hij rijdt op één. Dus uh, ja. kijk. Kijk, kijk. Kijk, ja, <laughs> ja, kijk. kijk, kijk. <laughs> ja, worden. Ongekend. Ja. Ja, rijdt hij ook als uh, Max Verstappen of uh, weer uh, zijn schuilnaam? Nee, hij rijdt nu wel echt onder zijn eigen naam. Ah, ah, inderdaad, okay. uh, Max Verstappen, het is nu geen geheim meer. Dus hij rijdt echt onder zijn eigen naam, nu met een uh, Mercedes-AMG GT3. Dus hij heeft eventjes goed ja. om zich heen gekeken welk autotype hem het beste zou passen om ook te kunnen winnen. Want dat is het enige doel dat deze man heeft. Is ja, dat ook uh, niet naar de toekomst in de Formule 1, dat hij in een Mercedes rijdt? Ja, dat is ja, natuurlijk maar de vraag. Dat ik, is de vraag. Ik durf het te betwijfelen. Ja. Ja, dat denk ik ook niet. Maar het is wel gewoon heel mooi. Weet je? Hij, uh, hij is weer een beetje back to the basics. GT3 is wel een heel dikke auto. Hè? Dat weten we. Ja. Dat zijn heel dikke auto's om hier te rijden. Maar hij is gewoon een beetje back to the basis. Hij wil gewoon ook af en toe gewoon echt racen. Ook alleen hier de kanttekening. Gaat hij te hard, wordt hij daar ook weer voor bestraft. Nou ja. Ja, dat is, dat is nou helemaal de regels daar binnen die NOS. Die langstrekkenbokaal daar in Duitsland. Dat ze willen het heel veld zo dicht mogelijk bij elkaar houden in die klasses. En ja, rij jij 20 seconden te hard ten opzichte van anderen. Dan krijg je gewoon een uh, blokje lood volgens mij uh, aan boord mee. Ja. 20 kilo extra. Okay. Uh, en, en, uh, dus ook daar moet je. Toch wel weer, en dat is eigenlijk in de autosport wel heel erg veel. Wel rekenen van, hey, is het wel slim om hier 15 seconden voorsprong te hebben? Uh, dan kan je beter een beetje laten terugzakken. Wel die wedstrijd winnen, maar dan zeggen ze toch... ja, Nou ja, het ging helemaal niet zo hard, want daar zit er maar twee seconden achter. Dus waar hebben jullie het over? Ja, ja. Dus uh, zo wordt er natuurlijk ook daar gespeeld. Maar dat max gewoon gelijk uh, snel in zo'n ding. Dus, ja, dat is wel petje af. Zo'n zo circuit hè, van, van 22 kilometer. Krijg je dat eigenlijk wel helemaal in je hoofd? bochjes bogjes zo. Nou ja, we weten van Verstappen allemaal dat hij heel veel tijd spendeert achter de simulator. Ja. Um, dus het antwoord is, ja, dat krijg je onder de knie, zeker als je zo vaak oefent op de simulator. Je krijgt hier eigenlijk zelden de kans om uh, testkilometers te maken op de echte baan. Hmm. Uh, dat, is, uh, dat is maar heel beperkt beschikbaar. Dus hij maakt eindeloos veel kilometers op de simulator en dan krijg je ze toch echt wel allemaal uh, onder de knie. En uiteindelijk de race die hij vanmiddag rijdt, dus dat is de tweede race van het NLS kampioenschap, is voor hem alleen nog maar een voorbereiding op het echte werk. En dat is de 24 uur race van de Nürburgring Nordschleife. Ja. Die dit voorjaar gaat rijden... met, uh, met vier rijders. Allemaal professionals. Uh, dus vandaag is hij zich alleen maar aan het voorbereiden. Maar ja, wel op de best mogelijke manier. Ja. Ja. Wat ja. kunnen we de race zien eigenlijk? Hij is op uh, YouTube te volgen... via verschillende kanalen. Dus als je zoekt naar NLS 2... dan uh, kun je de laatste 50 minuten... van die race nog zien. Ja. Ja, Oké. Okay. Nee, je moet het ook blijven luisteren. Want het is hier zo gezellig. En, en uh, die, die uh, racemaatjes... Zou hij die zelf hebben uitgekozen? Of uh, doet het team het? Nee, 100 ja. Um, hij wil alleen maar met de beste mensen werken. De beste auto, het beste team en de beste co-piloten. Dus daar heeft hij zelf uiteindelijk de beslissende rol in. En um, ja... Dat is, dat is gelukt, dat blijkt wel. Ja. Is dit eigenlijk, Het is een raceteam voor stap aan het worden. Hè? Of, of hij heeft een hele eigen business aan, is aan het opbouwen binnen de racewereld. Zeker. En uh, dit, is, dit is uiteindelijk nog maar het begin. Want hij wilde nog veel verder doortrekken. Ook uh, door, uh, door de werelden van uh, simulatoren en, uh, en de echte racewereld. Om dat meer en meer aan elkaar te verbinden. Dus de, Hoe doe je dat dan? Um, nou een mooi voorbeeld is, hij, uh, onder het label van Verstappen.com uh, rijdt hij ook, uh, rijdt ook een Engelse rijder. En die is uh, groot geworden in simulatorracerij. heeft Vanuit het niets, vanuit de simulator, heeft hij de uh, entree gemaakt vorig jaar in de GT3 racerij. Dus echt op het hoogste niveau van de GT's. Um, en was daar meteen succesvol. En Zetje. Dat is een bevestiging dat die werelden zo dicht bij elkaar gekomen zijn... dat dat ook uh, haalbaar en veilig en snel kan gebeuren. Maar Rendo, als je in een simulator zit... dan kan je nog wel eens een, een foutje uh, permitteren. Maar... Ja, maar die jongens maken ook in de simulator geen foutjes meer. Uiteindelijk. Kijk, als je, dat, als je daar krijgt, uh, controle al te en we gaan weer door. Ja, Weet je, dus dat is heel die... simpel. Game over. Uh, maar de, de, de, de, ja, echt de... de Grote generatie simulator, Dan hebben we het niet over de huis en tuin thuis op de keukentafel. Maar de echte, de echte simulator simulators, jongens, dat is bijna gewoon gelijk aan het echte rijden. Het is niet voor niks dat uh, de Formule 1-teams in de simulator... Uh, dingen uitproberen, die ze dan gelijk doorgeven aan het circuit. Probeer dat eens even uit. Uh, we hebben een probleem met de auto. En dan gaat er uh, iemand in de simulator zitten daar uh, in Engeland. En die haalt dan... Nou, als we het dan zo en zo doen, denk ik dat die auto het beter doet. Oh, voel je, je dan ook uh, die G-krachten? Ja, in die jongens wel. Dan, ja? Als je zo'n simulator hebt waar alles beweegt, dan, uh, dan heb je ook wel zeg maar, uh, als je hard remt, komen ook wel de oogjes uh, die komen met ah, hoofd ah, ah, ah, Kijk, Dus uh, ik heb ooit in een ding gezeten en ik werd er kortwisselijk van. <laughs> Trouwens, bij niet. Uh, in Unicum staat een race simulator. Ik weet niet van wie dat is. Het ding staat er alleen maar. Maar het is dus zo dat als je dus een, een, in een simulator een kerbstoontje uh, een, een beetje te, te zwaar neemt... Dan gaat je auto dus de lucht in. Gaat die er ook vanaf. Ja, ja. Ja, ja. En, uh, en je voelt het ook in je pols. Je voelt het in, je, in alles voel je dat gewoon mee. Uh, zo goed zijn in feite die simulator zo geworden. Daar heb ik het niet over die gewoon ergens uh, op een circuitje staan. Of uh, nee. nee, nee. Uh, daar heb je het echt over de hele, hele grote, dure... Uh, uh, laten we zo zien. Je kan een leuk huis verkopen. Diep prijzen Maar het is wel zo. Als je daar heel veel in rijdt. Iemand die daar gewoon heel veel in geoefend heeft uh, en die gaat op een gegeven moment dan in een gewone auto zitten, Ik, het is nooit hetzelfde. Jelle weet ook, het is nooit helemaal hetzelfde, maar je zit er wel heel dicht tegenaan. En toch kun je ook vanuit een simulator, kun je ook, uh, als je wat stappen verder wilt, uh, wilt maken, kun je ook uh, data-analyse doen. Je kunt werken aan setups, uh, digitaal weliswaar, maar de... Natuurkundige principes daarachter. Die kun je wel weer vertalen naar de echte wereld. Naar uh, bandendegradatie. Ook dat, dat soort modellen zitten allemaal in die simulatoren. Uh, in, in software die uh, voor, uh, voor de gewone man zeg maar ook beschikbaar is. Uh, dat is ongekend. En uh, Als je dat in de simulator leert beheersen. En dat uh, dupliceert in de echte wereld. Dan kan je echt ver komen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, ik, uh, ik steek er wel heel, heel, heel, heel veel van op, Rob. Zeker weten. Even bijkomen, hoor. Ja, zo'n plaatje ja, gaan draaien. Ben, nou is dat een goed idee. Ja, dan gaan we bellen. Oké, okay, dan gaan we bellen. Nou, zodat ik uh, weer een uh, nieuwe gast uh, hier. Uh, en dan via de telefoon, hè. Eerst lekkere muziek van uh, Bruno Mars en I Just Might. You stepped with a vibe I ain't never seen. Yes, you did You're welcome and talk to me So and screen. Weer, hè? Mr. DJ, je hoorde de nieuwe single van Bruno Mars en I Just Might. Lekker dat u weer helemaal terug is op, op het ge ge gebied van muziek, Rindel. Ja. Helemaal geweldig dat hij ook erbij zit. Ik wist niet dat het een nieuw plaatje was. Maar, maar ja, jij, ik dacht jij dacht dat, miste... dat het in de jaren tachtig was. Dus. Ja, het zat licht een beetje. Ja, ja. Nee, echt... Benno, je Goed. moet bijblijven. Ja. <laughs> Simpel. Benno, we gaan. Uh, iemand uh, die hangt op ik aan de andere kant uh, van de lijn. Ja. Uh, helemaal in Spanje zit die meneer. Oh. En uh, wij hebben hier mooi weer, maar volgens mij heeft hij ook nog wel veel. Ook heel mooi weer daar: Carlo Centen, Carlo Senten, goedemiddag. En de Carlo is weg. Nee. Ja, daar komt hij aan? Ah, Carlo. Goedemiddag, goedemiddag, Carlo. Kan jij mij horen, ja, Goedemiddag, Rendel. Ja, ja. ja We ja. hebben, hebben een redelijk uh, lijntje. Uh, Helemaal in Spanje zit je op het ogenblik, al, als ik je begrijp. Ja, ik zit in de buurt van Barcelona... waar uh, komende week de uh, uh, historische autosport weer gaat starten. Met een Peter uh, auto evenement En uh, ja, jij zelf moet je uit de CC natuurlijk in Hockenheim. Alleen, ik was al in Spanje, dus ik, uh, ik heb uh, de afgelopen weken uh, wat... Uh, Moderne autosport bijgedaan, vooral Formule 4 en Formule 3. En uh, ja, nu onderweg dan te, uh, door naar, uh, naar de start van uh, historische autosportseizoen. Ik ga je even, sowieso even aan de luisteraars hier even introduceren, Carlo. Want uh, de mensen hebben geen idee waar je het over hebt, maar dat is helemaal geweldig. Carlo is fotograaf, uh, uh, een beetje een van de grotere fotografen in voornamelijk uh, de historische autosport. En uh, jij zwerft eigenlijk door heel Europa, is dat zo? Uh, ik denk dat ik de enige Nederlandse uh, oudersport ben die er rondrijdt. Ja, absoluut. <laughs> ja, in, je, in, je, in je oude camper. En, uh, ja. en je, je, hebt inderdaad, je zit op het moment dat het overwinteren in Spanje. een aantal weken. omdat je het uh, Formule 4-kampioenschap. en de Winter Winterseries hebt gevolgd. Hè, met een hoop Nederlandse rijders daarin. Uh, ja. uh, Carlo, wanneer ben jij begonnen met de autosportfotografie? Dat is al een heel tijdje geleden. Uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik. Uh, Toegestaan werd door mijn ouders om met, uh, met het openbaar vervoer van uh, Arnhem naar Zandvoort te gaan... ...ben ik begonnen met een klein cameraatje in de duinen. En uh, 2009 is dat volgens mij geweest. Toen kreeg ik uh, de mogelijkheid om vanaf de vangrail te uh, gaan fotograferen voor, uh, voor je eigen ITCC. En sinds die tijd is het uh, eigenlijk alleen maar uh, meer geworden. En uh, ben ik sinds... De laatste acht jaar ben ik goed bij eigenlijk alleen maar met de autosport bezig. Ja, de, en voornamelijk dan wel heel veel historische autosport. We gaan jou niet, uh, net als Frits van Eldik, uh, aan de kant van de lijn zien... Uh, of uh, uh, achter de vangheel bij de Formule 1, denk ik? Nee, wel historische Formule 1, alleen uh, geen, uh, geen moderne autosport. Dat doe ik uh, eigenlijk niet. Hoe is die liefde daarvoor gekomen dan, die historische autosport? Uh... Ja, hoe is dat gekomen? Ja, op een of andere manier heb ik gewoon veel meer met de sfeer en, en, en, en de, uh, de auto zelf. De, de, voor mij doet een moderne GT3 doet gewoon niet hetzelfde als uh, wanneer ik bij een 366 uh, uh, race sta. Het gevoel van, van, van de historische uh, Formule 1 bijvoorbeeld. Als ik, als ik bij Monaco sta en ik voel die motoren gewoon door mijn hele lichaam heen knallen... Ja, dat doet mij gewoon veel meer als wanneer ik naar een moderne formule heen ga. Nou, dat is helemaal... Dat, dat, ja, dat, geweldig. Dat is wel geweldig, ben je ja, dat? Ja, ja, dat, maar, is, uh, dat is wel een echt liefhebber wat ja, die hier ja, aan de lijn hebben. Dat, ja, ja. En ook, dan hij zwerft door heel Europa. Hè. En, uh, en uh, met de dieselprijzen tegenwoordig is dat ook niet meer leuk, dat weten we. Carlo, jij hebt een heleboel opdrachtgevers ge, uh, in de loop der jaren verzameld. Uh, dat is natuurlijk ook wel nodig, want je moet er uiteindelijk ook wel van verle leven natuurlijk. Nou ja, zo, zo reëel moet je wel zijn. Als ik een uh, gezin te onderhouden zou hebben, zou ik niet kunnen doen wat ik nu doe. Want voor het geld zou je dit gewoon niet moeten doen. Jij staat ook af en toe regelmatig met een potje buiten bij uh, de supermarkt in, in, uh, in Spanje om uh, extra eten te kunnen krijgen. <laughs> nou ja, uh, kijk, de mensen die me wel kennen weten dat ik voorlopig geen in ingevallen wangetjes krijg, alleen ja, ik zei, dit is geen vetpot. Je kan er geen wil te zien van onderhouden. Zo simpel moet je zijn. En uh, ja, ik, ik doe dit gewoon omdat ik, uh, dat het mij gewoon heel veel rust brengt. En, en nou ja, ik kom vanuit een, uh, vanuit een situatie dat ik financieel ongezonde supermarkten verkoop klaar moest maken. Ja, daar had ik zoveel gezeik overdag. Uh, met, uh, nou ja, waar ik ook regelmatig politie voor nodig had. Zo. Ik was gewoon helemaal klaar met dat hele wereldje. En ik voel mensen ook gewoon niet meer leuk. Dus dit is voor mij, uh, ja, ik ben eigenlijk naar een, van een situatie gegaan waar je een kleine 200 man uh, personeel om je heen had lopen naar, nadat ik in mijn eentje rond ben. En dat bevalt zoveel beter. En gewoon van je hobby uh, je werk maken, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon wel een beetje het ideaalbeeld ja dat heeft Rendel ook uh, gedaan uh, Carlo <laughs> zeg Carlo uh, ja, uh, ik, ik heb... hij, hij was ook de zaak hè Die, <laughs> ja ja, hij ja daarom, ik eigenlijk ook van. ja ja het is toch steeds een groot klein kind en daarom houden we vorm hem. <laughs> en, uh, Carlo ik, ik lees dat jij ook de oprichter bent van Reto Racing Magazine ja klopt samen met een uh, oud uh, of een collega uh, Henry Sunardo. in de tijd dat ik uh, uh, bij het ITC betrokken raakte werd ik uh, als het ware uh, ...opgevoed door uh, onder andere de uh, Bakker en, en Henry Sunarko Die waren een beetje uh, actief voor uh, destijds het NKH-TGT en het ITCC. En zij hebben mij eigenlijk helemaal gevormd in, uh, in de historische oudsport ...waarop wij uh, op een gegeven moment gezegd hebben van oké, okay, we willen de, de sport dicht bij de mensen brengen... En... Toen zijn we begonnen met eigenlijk de volledige focus op de historische autosport in Nederland. En dat, ja, mon, dat liep toen ook wel redelijk uit de hand. Dus we zijn begonnen met een uh, online magazine. Ja. En dat werd op een gegeven moment een, uh, een jaarboek wat bijna 10 kilo woog. O, en, ja. uh, Had je wel een goede papiersoort. Uh. Ja. <laughs> nou... Wij vonden dat het er allemaal goed uit moest zien en, uh, en hardcover moest zijn. En ja, het was ja. papier. Ja. Met gevolg dat het gewoon niet meer te betalen was. En, we, en niet te tillen. Uh, ja, dat het, ook, dat het ook bijna de bodem ging. Ja, ja, maar ja, goed, ja. We, we hebben wel iets heel moois meer gemaakt. Uh, met en heb je het ook gemaakt, kunnen en, verkopen eigenlijk? Uh, ja, maar nou, nooit genoeg natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Je moet dat soort dingen. Moet je, het is wel een kleine niche-markt waar, waar je gewoon. Uh, ja, de liefhebber echt mee, mee weet uh, ja. te bereiken. En verder uh, is het, uh, ja, moet je het gewoon doen... omdat je, de, dat je er heel veel plezier uit aan, aan beleeft... en omdat je er echt gewoon liefde hebt voor die sport. Maar dat vind ik eigenlijk met alles. Ja. Je, dat... moet, uh, je moet dingen doen... en je moet uh, vanuit je passie... Moet je proberen bij te dragen aan de sport. zeg dat, dat magazine, eh, Carlo... waar kunnen de mensen dat vinden of kopen? Nou, het is niet eens te kopen. Oh, dat is makkelijk. Ja, je oh. kan het gewoon gratis online vinden en, en, en genieten van de verhalen. en. Uh, nou ja, we zijn nu ook bezig weer, uh, met, want ik zit momenteel te monteren achter mijn scherm voor, uh, voor YouTube. Ja. Uh, waarin we een item maken met allemaal jongeren uit de autosport. Om hun te laten vertellen waarom juist gekozen is voor, voor de historische autosport en niet voor de berden. Of sommige jongens die... En modern en historisch rijden, waarom ze juist het uh, historische zo veel leuker vinden. Ja, dat, dat is ook weer een, een item waar, waarvan ik. Uh, ja, de passie die we dan met z'n allen hebben voor die sport, om dat dan ook uit te dragen. Ja. En uh, ja, nou ja oké, okay, dat, dat zijn projecten. Ja, iedereen mag mij, uh, uh, mag adverteerder worden bij ons, iedereen mag ons uh, ondersteunen. Alleen ik maak gewoon wat ik vanuit mijn hart wil maken. Ja. En dat is, uh, dat is ook een van de ke keuzes, of eigenlijk een van de redenen waarom we deze keuze gemaakt hebben. Omdat we, uh, nou oké, okay, ik, heb, ik heb alle race en, en de individuele klanten nodig om, om zeg maar, mijn broek op te houden. Maar daarnaast wil ik met Retro met Racing Magazine gewoon maken wat wij voor ogen hebben. Zodat we de passie over kunnen brengen naar, de, naar ja, van uh, de rijders die we interviewen. Maar ook uh, van onszelf... Om, om dat onder te brengen bij de fans. Ja. Dat, wat je net vertelde... over jongeren uh, interesseren... eigenlijk voor de historische autosport... dat is natuurlijk op zich wel, uh, wel heel interessant. Kan je daar zeg maar, een, een grote... gemene deler daarvan noemen? Nou ja, wat, we hebben nu dus bijvoorbeeld... Uh, een zestal jongeren... geïnterviewd... die uh, Europees rondreizen... Met, uh, met de historische autosport. En die hebben we gewoon laten vertellen... oké, okay, wat wat is nou de reden dat jij graag achter het stuur van deze auto zit? En als ze hun dan beginnen te vertellen, dat hebben we opgenomen... ja, daar komen wel hele mooie verhalen uit. En heel veel mensen, uh, of heel veel jongeren... zijn natuurlijk een beetje gevoed door hun ouders. Mm. Want ze zijn allemaal vanuit al een rezende uh, vader of moeder... zijn ze in die auto terechtgekomen. Alleen, ze zeggen eigenlijk allemaal... Het is zoveel leuker om achter het stuur te zitten van een historische auto... ...dan van een moderne, omdat het echt aan de rijden ligt en niet aan de auto. Je moet gewoon ook uh, harder werken in de auto. Uh, je moet niet alleen harder werken, je hebt geen middelen uh, in de auto zitten... ...wie jou helpen bij het sturen. Ja, ja, of, ja. ja. Uh, bij het remmen. Ja. Dus je moet echt alles zelf doen en je kan zelf het onderscheid maken. Ja, ja. Dat maakt de historische autosport ook voor de jeugd, denk ik, veel leuker als dan de, als de moderne. Nou, dat is, uh, uh, Renol. ik kijk even naar jou. Dat, dat er ligt toekomst. Nou ja, sowieso in de historische uitspot zie je... dat uh, al, bijna alle raceseries zijn bezig om jeugd binnen te halen. Want we hebben natuurlijk ook wel data te maken... dat we een beetje bejaarderhuis aan het worden zijn... met een hoop, een hoop rijders. Maar ik heb ze ook van 78 rijden en 74. En dan moet natuurlijk op een gegeven moment wel jeugd in. Ja. En uh, vanuit ITC hebben we een jongerenprogramma. En uh, we hebben er ook, denk ik, nu zes, 7 rijden. Carlo weet het misschien nog wel beter. Uh, die we gewoon heel erg stimuleren om er ook in te blijven... en het leuk te blijven vinden. Ja. Uh, dat zijn ook jongeren die wel niet de doelstelling hebben... ik wil ooit wereldkampioen Formule 1 worden. Nee, weet je? Dat, nee. ze, ze, ze zijn wel heel erg bezig. Ook wel met de hobby van, van pa of ma. Hè. Moe, we hebben een VN Rennes rijden. Nou, haar moeder rijdt al, denk ik al, 25 jaar eh, historisch. En ja, zij rijdt nu een hele mooie BMW, of nee, een Mercedes 190. Eh, jong meisje eh, die het uiteindelijk gewoon heel leuk vindt... maar wel door pa en ma. Ja, weet je. Maar die weet ook dat ze niet in een Formule 4 toestand... naar de Formule 1 had gekund. Dus, ja. uh, en dat zo probeerde meer, meer te stimuleren. Want er moet op een gegeven moment wel verjonging plaatsvinden... ook in, die, in feite historische autosport. Ja. En Carlo ziet dat dan al, omdat hij door heel Europa zwerft... ook in andere series in Europa ziet hij dat ook gebeuren. Hmm. En uh, dat, dat vind ik uiteindelijk gewoon heel erg goed dat het gebeurt. Jelle, ja. ja, het circuit heeft natuurlijk straks... Uh, ik weet niet meer precies wanneer, de historische Grand Prix... In hoeverre zie jij daar um, een verjonging in de Reiners? Nou, dat, dat sluit natuurlijk precies aan... bij wat, uh, wat Carlo en Randall zeggen. Dat, uh, dat zien we gelukkig steeds vaker. En, uh, niet alleen maar in het C, maar ook in andere historische kampioenschappen. En ik vind het uh, ja, hartstikke mooie inzichten wat deze man ook meegeeft. Dat, dat daar eigenlijk ruimte is voor groei. En niet, niet alleen maar ruimte, maar ik denk ook behoefte. Dus uh, ja. ja, het is natuurlijk prachtig... Om, om families daar te zien rondtrekken... waarvan pa ooit is begonnen met racen. Of ma, niet vergeten. Uh, waarbij de junioren nu langs de brand overnemen. Of uh, samen met hun vader en moeder... in hetzelfde startveld zitten. Dus ik geloof dat daar inderdaad ruimte is voor groei. Maar ik vind het ook zo mooi wat Carlo uh, vertelt. Uh, dat, dat die jongeren zeg maar, ook die, die, die uh, oude beleving... van een, het beheersen van een stuk techniek eigenlijk dat we zelf willen ervaren. Zeker. Het is natuurlijk echt niet meer... heel erg voor de hand liggend. Nee, ja. Heel veel uh, jongens en meiden... we hebben het uh, een half uurtje geleden gehad... over het rijden in simulatoren. Ja. Uh, dat hele verhaal kun je vergeten... Uh, als het om historisch race gaat. Helemaal, totaal. Dus het is echt wel natuurlijk gewoon heel puur... Uh, als je kijkt wat, wat er in het historisch race... allemaal gebeurt. En dat, ja, ik vind dat ook waanzinnig. Het is ook fantastisch dat het natuurlijk... Uh, een heel andere verschijningsvorm is van autosport... Uh, waar, uh, waar zeker ook groei in zit... Um, dus mooi dat dat naast elkaar kan bestaan. Ja, ja, ja. En de, even vooral duidelijkheid. De historische Grand Prix van Zandvoort wordt. Op georganiseerd door circuitpark Park Ja, klopt. Eigenlijk is Circuit Zandvoort een uh, facilitator als het gaat om, uh, om evenementen. Uh, waarbij eigenlijk organisatoren het circuit uh, afhuren om hun evenement daar te programmeren. Uh, de Historic Grand Prix is samen met de Zandvoort Trophy daar een uitzondering op. Want uh, van de Historic Grand Prix is Circuit Zandvoort is inderdaad zelf de organisator. Stelt zelf het tijdschema vast, uh, de series die er komen rijden, peddoekindelingen, etc. etc. Uh, met groot succes. Dat evenement zal dit jaar weer, uh, weer mooier en groter worden dan voorga uh, voorgaande jaren. Dus uh, mooie series aan ons weten te binden. Vol uh, per ook, mooie partners. Dus dat, uh, dat ziet er echt hartstikke goed uit. Nou, ik kijk er naar uit. Uh, Carlo, ben jij uh, dit jaar in de, tijdens de historische kramperie in Zandvoort? Ik ben in Zandvoort dan inderdaad. Ja. Nou. Ik, uh, ik heb een aantal jaren heb ik voor, uh, voor de organisator uh, het beeld mogen verzorgen. En de laatste jaren ben ik vooral voor de Masters daar ter uh, plaats geweest. En okay. dit jij dan ook weer voor de Super 60's. Ja. Dus uh, ja, het, uh, het wordt weer een interessante, uh, ja, interessant evenement voor. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, laten we nu alvast afspreken dat we elkaar tijdens dat weekend dan uh, gaan spreken. Want het lijkt me heel leuk om met jou dan uh, in de uitzending daar uh, een boompje over te, uh, verder op te zetten. Ja, laten we dat doen. Maar ik, ik hoorde net iets over simulatoren waar, waar, waar ik wel even, even op in wil uh, inhaken. Ja? Um, we hebben afgelopen woensdag hebben wij een uh, YouTube kanaal van ons, hebben wij een uh, première gehad van een item met uh, Renier van Abbe. En het mooie daarvan is, is, dat daar een Mustang Notchback is ontwikkeld, een 366-auto. En daar heeft Kevin Abring met zijn bedrijf uh, de simulator helemaal voor gebouwd. Waardoor uh, Reinier dus in staat is om zijn auto al volledig te testen voordat de auto überhaupt klaar was. En die wordt nu zo fine getuned dat hij uh, op kantoor gewoon kan rijden, alsof dat hij in zijn eigen auto rijdt. <lacht> dus dat, dat zijn wel ontwikkelingen. Ja, nou, nou heeft er een dat ook wel nodig, hè? Ja. <lacht> dat is een ander verhaal, maar je, je ziet daar wel uh, ontwikkelingen in... die ook voor, voor de historische autosport ja. wel uh, mogelijkheden bieden. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken de, omdat de historische autosport... in feite de hele wereld steeds uh, zeg maar belangrijker aan het worden is, denk ik. Als je gaat kijken de, naar de ontwikkeling en uh, de, dat de mensen het ook leuk vinden om naar uh, dat soort evenementen te gaan. Als je uh, een beetje okay. kijkt, Carlo, zoiets. Zou het daarmee te maken hebben dat die ontwikkeling nu ook een beetje plaatsvindt? Of is dit een, uh, iets van een Reinier geweest? Nee, dit is echt typisch iets van Reinier geweest. Die heeft gewoon gezegd van oké, okay, ik, uh, ik ken uh, uh, de V8-specialist in Nederland met Jurie Monet. En ik, uh, ik heb mijn vriend Kevin Albring die helemaal... Uh, ...mij al jaren begeleid in, uh, in het ontwikkelen als uh, als coureur als amateurcoureur. Hoe kan ik al die kennis samenvoegen in een nieuw te bouwen auto? En uh, daar is gewoon een auto uit, uit ontwikkeld die echt gewoon helemaal conform via HVP is. Maar wel gewoon meteen competitief, waardoor hij al uh, in de eerste races op het podium uh, be uh, belandt. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie ontwikkelingen. Ja, mooie en hele nieuwe ontwikkelingen. Ja, het is natuurlijk waanzinnig dat je in een, in een digitale omgeving... dus inderdaad een auto kunt maken. Uh, kunt maken. Helemaal kunt samenstellen uh, met, uh, met de, de techniek en de setups van toen. Met alle mogelijkheden, maar ook de beperkingen van toen. En dat je dat in een digitaal model weet neer te zetten. Uh, en dat helemaal kunt optimaliseren tot aan bandenmerken, types. En ga zo maar door. Ja, dat is ongekend. Ja, fantastisch. Ja. Wij gaan naar muziek. Carlo, uh, dank je hartelijk. Wil je nog wat tegen je nou, vrienden? Nee. We gaan nog volgende keer, maar dat doen we met de historische campagne. Gaan we het even hebben over de Dappa? Dat is ook een echt kindje van, van Carlo. Carlo, de veiligheid voor de, voornamelijk voor de fotografen in de autosport is heel belangrijk. Uh, maar dat doen we het even een ander keertje, want we lopen heel erg uit. Ja, ja, daarom. daarom, daarom. <laughs> He? Helemaal geweldig. Ik, uh, ik, uh, ik hoor jullie snel. Helemaal, helemaal geweldig. En jij een goede trip uh, terug uh, richting het noorden? Gaan we proberen. En veel plezier in Spanje, dankjewel. En uh, straks uh, weer meer uh, autosport hier op de zaterdagmiddag bij ZFM. Maar eerst muziek, hier is uh, Justin Timberlake.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 Ja, dat was Justin uh, Timberlake. We gaan er uh, snel over uh, naar, naar Huizenpiet. Want uh, de wedstrijd uh, van uh, vandaag, uh, die volgen we uiteraard hebben het over voetbal. SP Zandvoorts tegen HCSC en ze spelen helemaal daar in Den Helder. Maar jij hebt een hotline hè, met uh, het uh, team daar in uh, Den Helder, Piet. En hoe is het daar? Ik heb een hotline met, met het team Den Helder, inderdaad. Met uh, Robin Christine. dat is het begeleider. En die zit vlak naast de coach. Dus ik heb het uit de eerste hand. En uh, na de eerste helft. Uh, ik had de opstelling al eerder doorgegeven. En de eerste helft was een beetje gelijkwaardig. En uh, over en weer wat kleine kansjes. Mooie weersomstandigheden. En dat Zandvoort. En vijf minuten voor de rust kwam er een, een mooie aanval van uh, SP Zandvoort. voor uit het midden. En via Otman Vertoet. Weer terug naar week afwezigheid. En Nijserberg kwam wel voor de voeten van uh, Silvio Sibassi. En Silvio, die, de druizel dan niet. Maar hij schoot hem in één keer achter de verbouwereerde keeper 1-0 voor Zandpoort. Dat was vijf minuten voor rust. We dachten, dat gaat de goede kant op. Maar Zeker. Nog, nog geen twee minuten later... Net als al een paar weken eerder ook, na de eerste goal, lijken we iets te verslappen. En uit een simpele aanval maakt HCC nog 1-1. Dus de rust is inmiddels aangebroken. ze zitten nu aan de T. Ik hoop op een goede speech van de coach. En nogmaals, Zandvoort was in de eerste helft, zeg maar, de bovenliggende ploeg, wat ik hoor. En ja, dan is het jammer als je 1 op voorkomt, dat het toch weer 1-1 wordt. Dat is een beetje domper. Maar goed, misschien dat het tegen gaat helpen. En dat we een afloop uh, aan, de, aan de goede kant van de score staan. Dus zodra ik meer weet, horen jullie van mij. Vloog rust in Den Helder. En 1-1 is een stand. Dankjewel, Piet. En uh, straks, uiteraard, weer over uh, deze wedstrijd. 1 tegen 1. Laten we hopen dat SV Zandvoort zo dadelijk in de tweede helft. gewoon weer een mooi doelpunt gaat maken. Hier is uh, Kim Marcel en dokter Robert Howard en Waits. again and every day when i question what you're doing i guess it's just the same again i may be alone loner but i'm trying to change my way gonna break down that door gonna get Kim Marcel en Dr. Robert Howard gingen we terug naar 1989. Ja, heel mooi jaar qua de muziek. En toen je ook natuurlijk aan het uh, plaatje. Dus zaterdagmiddag, nou, race special. Hè? We hebben allemaal uh, race mensen aan de telefoon en ja. uh, in de uitzending. Ja, en uh, we gaan het uh, nog hebben over... Uh, China? Wilde jij het nog over China hebben? Nou, uh, Benno wil het niet. Bo, Benno wil het gewoon niet. <laughs> hij wil helemaal vooruitkijken. Ja, hij is tegen ja, Chinese we, we, rommel. Ja. Moeten we moeten er wel even een paar dingen even over uithalen. Uh, Belang is er toch wel Jonathan Wheatley? Wie is dat? Wie is dat. Ja, Benno. Dat is uh, de teambaas van Audi. Die is oh. opgestapt. Oh. Ja, en, en, en binnen een, een jaar of zo. Hij heeft binnen elf maanden. Elf maanden, ja. En uh, ja, er wordt heel erg gespeculeerd dat hij naar Aston Martin gaat. Alleen Aston Martin heeft al gezegd: wij weten van helemaal niks. Dus. Dat is ja. wel weer een goeie, hè? Je ja, loopt in niet. een soort van stoelendans aan het worden. Ja. Want de, ja. de, de, de eindbaas van Aston Martin... die heeft daar inderdaad een officieel statement over uitgestuurd... over de positie van Adrian Newey... die misschien dan weer op opstappen zou staan... wat dus ontkracht werd. Uh, werd. Dus ja, waar die Wiedli dan terecht komt... Nou, die zou, is, en... uh, Newey zou dan in feite... weer meer de technische kant van het team ja. moeten doen. En Wiedli gaat zich al bezighouden... met het team uh, zoals het zeg maar op de squeeze opereert. Uh, het is wel heel apart... dat Audi heeft eigenlijk alleen maar gereageerd... ja, wij kunnen dit aan ja. <laughs> dat hij weg is. Dus uh, of ze nou tevreden met hem, maar weet ik niet. Uh, maar uh, ja, is er is een hele stoelend dans in de Formule 1 aan de gang. Ja. Zeg je al dat er een groot verschil tussen uh, teammanager zijn van uh, zo'n uh, team waar jij voor gewerkt hebt, 20 jaar, als Formule 1? Oh ja, dat is een immens verschil. Uh, bij een Formule 1-team werken natuurlijk honderden mensen... waarvan maar een deel op het circuit werkt tijdens zo'n evenement. Een groot deel van, uh, van zo'n crew werkt achter de schermen... maar dan ook letterlijk uh, op de locatie van, uh, van de fabriek. Maar heb je daar als teammanager dan ook mee te maken? Zit uh, dat... daar geen directie boven? Daar, daar zit zeker directie boven. Dat zie je ook in, uh, in de kwestie die nu loopt met zo'n Aston Martin. Waarbij een Lawrence Stroll, uh, Edu Nui, dan misschien nog een Weedley. Ieder met zijn eigen positie. Ja, geef het beestje maar een naam. Ze hebben allemaal een functietitel en een bepaalde verantwoordelijkheid die daarmee ja. samenhangt. Maar dat is... Uh, en bij Aston Martin is die zelfs nog een klein beetje anders dan bij andere teams. hebben ze ook hardop gezegd gisteravond in hun uh, statement. Althans vanaf uh, meneer Stroll. Um, ja, dat, uh, dat is heel complex allemaal. Uh, ja. Maar dat zijn, dat zijn immense crews. Honderden mensen die daar bij zo'n team van betrokken zijn. Maar zou jij dat ambiëren? Uh, nee, ik heb nu een fantastische positie of squeeze antwoord. Die bevalt me enorm goed. Uh, dus nu uh, de ambitie om een Formule 1-team, om daar teammanager van te worden, zeg ik nu nee tegen. Okay. Ik denk oh, dat je dat bent dat nog toch... zo jong. <laughs> <laughs> dank je, dank ik denk je. dat het een vreselijke slangenkuil is. Ah. terechtkomt. Ja, Formule 1 is toch alles wel... Uh, uh, op zijn antwoord is het natuurlijk een heel klein beetje politiek en hebben ze met de politiek te maken hier in de omgeving. Maar Formule 1 is vanaf de vier jaar is alles politiek. Dus ja. uh, ik denk dat, uh, uh, zeker als je de afgelopen 15, 20 jaar kijkt, ook al de antwoorden die vaak gegeven worden, denk ik van hey, zeg je, zeg nou gewoon eens een keer waar het op staat. Klaar. Ja. Weet je? En, uh, maar het is daar altijd alleen maar overal omheen draaien. Zo'n politiek spel gaat helemaal nergens over. Maar ja, Jelle, ik bedoel dat als je daar gewoon thuis in bent. dan speel je het spelletje toch gewoon mee. Dat is uh, ja, dat een klinkt. beetje slimme jongen, moet ja, maar, dat toch kunnen? Ja, dat, dat zou je inderdaad denken. Maar de werkelijkheid is toch anders. Als je ja. ziet wat voor wisselingen van de wacht er allemaal geweest zijn. bij uh, alle teams, van groot tot klein. Uh, dat, is, dat is bizar. En natuurlijk, ja? de Formule 1 is een, is een enorme commerciële show. Uh, dat was het al en dat is het al. Uh, dat is uh, sinds de, de entree van Liberty Media uh, zeker niet minder geworden. Nee. Maar wat ze natuurlijk neerzetten. Is waanzinnig En natuurlijk hebben we nu de grote reglementswijzigingen had, gehad uh, over de winter. Daar vindt natuurlijk ook iedereen wat van. Ja, uh, ja. Iedereen valt over elkaar heen. Is het goed? Is het niet goed? Um, wat doet het met de teams en de rijders en de competities? Nou, de wereld staat nu op dit moment wel even op zijn kop. En ik denk dat dat alleen maar hartstikke interessant is. De, de, de media-aandacht is, uh, is bizar groot. Ja, ja, dat, nou precies. En, en ik neem aan dat in de koffiepauzes op het circuit... Uh, over niks anders gaat dan de huidige Formule 1-regels. Nou, zeker de maandagochtend natuurlijk als er we weer een Grand Prix gehad. Ja. We hebben er nu pas twee gehad, hè? Ja, Australië en, en China. Uh, maar natuurlijk gaat het er daarover En iedereen, ook hier, heeft iedereen daar een mening over. Ja, en dat, ja, maakt dat is wel zo mooi. Leuk, dus we raken dus niet hebben uit gelijk, praat. Nee, leuk. ze hebben gelijk niet een mening. En uh, ja. dat is wel echt gelijk al met Jellef hier zit. En voor hem is het natuurlijk die Formule 1 uh, dit jaar ook uh, alles nieuw. Want uh, jij, je gaat, jij gaat het ja. voor de eerste keer meemaken... terwijl de anderen al een heel tijdje het al meegemaakt hebben. Uh, ik vraag me alleen af, hoe op het ik gewoon... Eh, als directie van Zandvoort... Hè, maar ook gewoon eh, zeg maar de hele organisatie van Zandvoort erop staat. Dat als je kijkt naar de social media, naar die eerste twee campri's zijn de fans toch wel allemaal heel erg. Nou moet ik zeggen duimpje omlaag. Ze vinden de nieuwe reglementen niks, ze vinden de 1 helemaal niks meer. Er wordt heel veel gezegd, ik volg het niet meer. Eh, denk je dat dat nog consequenties gaat krijgen voor die laatste campriën op Zandvoort? Dus zeg, nou jongen we hebben de kaarten verkocht, dat wordt toch wel gewoon een feestje. Nou, een feestje wordt het sowieso. Uh, juist omdat het natuurlijk ook de laatste editie is uh, na een, een serie van uh, in totaal van. Zes... Evenementen, ja. uh, dus we gaan er echt uit met een knaller 100%. En de media-aandacht rondom de afgelopen twee Grand Prix die is inderdaad enorm groot. Maar ik denk niet dat dat een negatief effect heeft op de Dutch Grand Prix, die we in, uh, in 2026 nog gaan beleven. Integendeel, denk ik zelfs. Er is juist dat tumult hebben we toch nodig. In deze, in deze ja, sport. dat is wel waar. Dat is heerlijk. Dus we gaan gewoon feestjes vieren, maar het, dat heeft natuurlijk uiteindelijk uh, wel een keerpunt, denk ik. In welk opzicht bedoel je een keer? Nou met? ja, als, als, als, als, als zeg maar uh, de, de mensen die uh, hebben heel veel kritiek. En uiteindelijk, uh, wat Renault al zegt, er zijn mensen die zeggen: ja, kijk er niet meer naar. Ja, dat is denk ik dan het keerpunt. Ja, en toch uh, wijzen de kijkcijfers denk ik uit dat, uh, dat de media of dat, uh, uh, dat de behoefte aan Formule 1 nog steeds ja. onverminderd groot oh, is. toch wel. Dus oh. mensen zeggen wel: van ik vind het uh, stom, ik kijk er niet meer naar. Maar het tegendeel is waar. Uh, er zijn toch echt serieus veel mensen in Europa die hun wekkertje gezet hebben voor deze afgelopen Grand Prix. Om toch wel even te weten wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Dus uh, we vinden het toch stiekem allemaal wel hard. Hartstikke mooi. En we moeten we ons niet vergissen. Uh, met deze reglementswijzigingen. Uh, met meer elektrische componenten in die auto. En, en het gebruik van een accu, enzovoort. Ja, natuurlijk wordt de vergelijking met de Formula I gemaakt. En dat is ook door rijders wordt, wordt die vergelijking gemaakt. En dat is prima. Uh, misschien. Uh... Misschien moet de bol even opgeschud worden. Het is 2026, dus er zijn gewoon grote veranderingen om ons heen. Uh, niet alleen uh, op het circuit, maar ook op de straat. En daar moet je stap voor stap moet je ook in mee. Dat is evolutie. Nope. Vind jij ook dat uh, de rijders uh, uiteindelijk uh, veel... Uh, kijk, we weten dat Max Verstappen is uitgesproken. Die heeft zijn mening gegeven. Maar ook een aantal andere rijders zijn er nu aan het volgen. Ja. Ik moest morgen wel lachen. Natuurlijk uh, lastig opeens dat Perez zei... dat het inhalen toch wel heel anders was geworden in de Formule 1. Ik denk, volgens mij heb jij nog helemaal niemand ingehaald. Maar dat maakt <lacht> wel niet uh, zo dus ik had zoiets, je, ik het gaat dat allemaal wel weer over. Um. Vind je dat als je kijkt, uh, de hoop rijders die negatief ook naar buiten zijn getreden, dat dat goed is voor de Formule 1? Of zeg je nou, dat hadden ze toch wel een beetje genuanceerder kunnen doen? Nee, ik denk dat het prima is dat ze zich daarover uitlaten. En uiteindelijk ja. zijn ze ook met elkaar en met de VIA in gesprek over welke richting gaan we samen uit. Want uiteindelijk is het een spel wat, uh, wat we samen doen. De ja. rijders, de organisatie, uh, Formule 1-management, iedereen doet het samen. Dus we moeten wel we moeten met z'n allen vooruit. En er ja. is, uh, nou, ik zei net, evolutie. Dit jaar was het uh, revolutie. Um, en dit is een van de revolutie. En, uh, dat moeten we, ik vind, we moeten het omarmen. Dus iets te veel negativiteit geweest. Uh, we moeten het omarmen. We moeten het ook nog even leren begrijpen met z'n allen. En ik denk dat, uh, dat het nog een paar wedstrijden duurt... voordat, uh, voordat het een beetje uitgekristalliseerd is... hoe, dit, hoe die nieuwe systemen allemaal werken. Mm. Er zijn een paar teams die daarin ver voorop lopen. Mercedes doet het goed, Ferrari doet het goed. We hebben mooie, mooie acties gezien. Uh, DRS is eraf. Uh, er zijn andere systemen weer voor teruggekomen... We moeten er ook even aan wennen met z'n allen. En dat kost ons even tijd. Nou, precies. Ja, dat doet me denken aan, uh, aan vroeger toen, ik, uh, ik mocht altijd graag Michel Blekemolen uh, interviewen, als hij net uit een raceautootje kwam. Slechtste tijd om te doen. En, en jou, nou. jou, jou, jou, <laughs> jouw voor een verslaggever is dat heel leuk. En vooral als, hij, als ze hem dwars hadden gezeten. Dus, dus scheldend en tierend uh, kom je er dan uit. Want ja, uh, het is sport. Het is emotie. Ja, emotie. Dat doel Motie. ik er eigenlijk mee te zeggen. Hè. Dus dat het, Zeker. Dan... En dat moeten we ook behouden. En uh, ja, we hebben nu uh, weer een hele andere manier je gezien waarop inhaalacties tot stand komen, dat is 100% waar. En ja, wat meneer Perez daarover gezegd heeft, ja, dat, dat kan inderdaad zo zijn. En als je wat, wat shots vanuit een helikopter ziet, ja, dan zien dingen er wat anders uit dan voorheen. Misschien. Ja, dus je ziet, Ach, Voor, voor, voor zeg maar de fan, en uh, je hebt natuurlijk ook heel veel fans die niet heel erg diep in de autospot zitten, zoals een heleboel mensen wel zitten, uh, ziet dat er raar uit. Ja. Als je gewoon een auto gewoon voorbij ziet, gaat stil stilstaat, begrijpen ze helemaal niks meer van. Ja, nou dan moet je er misschien iets meer in verdiepen om dat ja. dan wel te gaan begrijpen. En dat uh, nogmaals, dat kan een paar wedstrijden kosten. Net wel, we hebben er pas twee gehad, twee Grand Prix. Uh, dus uh, we zijn nog maar net begonnen met deze, met deze nieuwe fase van reglementen. En uh, ja, geef het een kans. Uh, we gaan het proberen te begrijpen: omarm het. En uh, en dan uh, denk ik dat we straks zeker op circuit Zandvoort ook we weer gewoon een machtig mooie wedstrijd moeten gezien. Zelfs twee, want we krijgen op zaterdag een sprintrace. Oh ja. En op zondag de hoofdrace, hey, dus, dus dat, dat is een cadeautje. Dat is wel echt eruit gaan met de Big Bang, hè? Dan, hè? Ja, een ja, sprintrace ja, ja, een, ja, ja, ja. Het ja, dus, uh, zal ook niet voor niks zijn dat het zo georganiseerd is, toch? Nou, dat kan natuurlijk allemaal met elkaar te maken hebben. Het is ook echt uh, one last dance. Dat is eigenlijk wat we, wat we tegemoet gaan. En, ja. Ja, dat, uh, we gaan uit van een uitverkocht huis. Uh, drie keer en vijfduizend bezoekers verwachten we. En dat is, uh, dat is in, uh, in het beginjaar natuurlijk ook fantastisch gelukt. En uh, tot een groot spektakel uh, geworden. Ja. En dat, uh, dat gaan we nu ook neerzetten met z'n allen. Jij, jij, jij bent nu nieuw in die organisatie. Hè? Je moet in feite Erik wijs die het altijd in feite allemaal heeft lopen, regelen of volgen. Ja. Nu maak je denk ik langs de zijlijn helemaal mee hoe het gaat naar die kamp. Want ik denk niet dat Erik heel erg makkelijk... Zijn taak afgeeft voor zijn laatste Grand Prix. Ja, nee, maar uh, je slaat een spijker op zijn kop. Um, Erik die, die is gelukkig nog tot eind september is hij nog betrokken bij, uh, bij het hey. circuit. Uh, dus de, ik overlap heel lang met mijn voorganger. Dat is een hele luxe positie. En het is ook zo dat uh, Erik nog de uh, sportieve uh, eindverantwoordelijkheid draagt ook voor de Formule 1 Grand Prix. Okay. Uh, dus dat is, die eer die komt hem ook ten goede. Uh, die ervaring heeft hij natuurlijk ook. Dus dat is in, in heel goed overleg is dat ook zo gebeurd. Uh, dat is goed voor hem, dat is goed voor de organisatie. Dus uh, dat is een van harte Oké. Okay. Ja, vind je het uh, niet jammer uh, Jelle dat het uh, gaat stoppen uh, wat betreft de, de SGP? Nou ja, Formule 1 is natuurlijk de, de top van de autosport. Uh, dus dat, uh, ik vind het vooral heel bijzonder dat ik het dit jaar nog mee mag maken. Uh, en ik denk dat dit wel eens het hoogtepunt kan zijn van, uh, van alle Grand Prix die we tot nu toe gehad hebben. Uh, in de afgelopen jaren. En, uh, dus vind ik het jammer. Ja, natuurlijk is het jammer... want het is, het is de absolute wereldtop. Maar uh, er gaat iets heel moois voor terugkomen. 100 En dat is waar ik me voor ga inzetten. En uh, ja... Weet je, weet je wat ja. mooi... Optimaal Weet je wat het mooiste is? Hij heeft straks wel zo'n mooie trekkaart, hè? Dat hij zo lekker op de... Oh ja. <laughs> daar doet hij het allemaal voor. Ja, natuurlijk. <laughs> dus uh, die heeft hij wel. Ja. Uh, nee, uh, uh, gewoon geweldig. Ik, uh, ik, uh, ik vind het gewoon leuk... Uh, dat je er nu binnen echt meer in bent gekomen. Ja. En ik denk dat je ook, misschien ook wel, dat heb je denk ik zeker wel, dat je dingen bent tegengekomen, ook in de dikke boekwerken die daar op tafel liggen, van hoe zijn ze in hemelsnaam opgekomen? Ja, nou, zeker weten. Het is, uh, de, de, de Formule 1 neem ik ja, aan. Ja, nee, maar gewoon wat er allemaal op, qua, bij het organiseren... rond te kijken waar je allemaal op moet opletten. Tuurlijk, ja, vergis je niet. Het circuit is uh, natuurlijk... het uh, afgelopen tientallen jaren heeft het circuit zich opnieuw... Uh, uh, meerdere keren moeten uitvinden. Ja. Uh, en het mooie is, mijn voorganger Erik Weijers... heeft die periode ook meegemaakt... en uh, was daar uh, hoofdrolspeler in. En dat is, dat is waanzinnig. En sinds het uh, circuit is overgenomen door de huidige eigenaar is er een gigantische herontwikkeling... Uh, ingezet en uh, ja, dat merken we gewoon uh, op dagelijkse basis, wat het effect daarvan is en dat is enorm. En die Formule 1 is natuurlijk dan het summum. Ja. Ja. Zeker. Nou Jelle, dankjewel voor uh, de komst naar de studio. Jullie bedankt. En we gaan hem, uh, ga je vast en zeker nog vaker spreken hier op de radio. Heel graag. Dus... Dankjewel laatste plaatje die we gaan draaien voor het uh, nieuws en uh, weer, Benno... Ja. dat is uh, Davina Michel samen met uh, Armin van Buren. Oh. Waarom heb ik die uh, plaat uitgekozen? Nou, Davina heeft het uh, volkslied uh, gezongen. Het Wilhelmus, uh, een paar jaar geleden. Oh, ja. Ja. En uh, Armin van Buren was uh, de headliner van uh, Super Friday in 2024. En samen hebben ze een plaat gemaakt. En die heet uh, Hold on, tot het nieuws en weer... If I could walk alone on water, who I would If I could set the moon on fire, watch me shoot But keeping up appearances is the first thing taught in school You think I got my life